Goedemorgen allemaal. Van harte welkom hier in uh, de Veenhardkerk. Fijn dat je hier vanochtend bent om met ons uh, paasfeest uh, te vieren. Want uh, vandaag denken we en vieren we dat Jezus is uh, opgestaan. En uh, nou, misschien ben je hier vandaag voor het eerst. Nou, kijk dan uh, toe of doe mee als je dat prettig vindt. Um, alles wat, je, wat we hier doen, dat staat op de biemen. Er is een, een preek, we zingen met elkaar en uh, nou, we hopen dat je een hele goede dienst hebt. Ik wacht heel even tot iedereen zit en dan gaan we met elkaar bidden. Zoek gauw een plekje. Laten we met elkaar een, een zegen vragen over deze dienst. Heer, vader in de hemel, dank u wel dat we hier vanochtend bij elkaar kunnen komen. Heer, om de, de opstanding van uw zoon, Jezus Christus, te vieren. Dank u wel dat we dat in alle vrijheid hier kunnen doen. Heer, ik wil uh, u daarvoor bedanken en tegelijk ook een zegen vragen over deze dienst. Heer, wilt u in ons midden zijn? En uh, ja, dat we de liederen en de woorden en uh, de ontmoetingen, dat ons dat mag raken, heer. En dat we ja die goede boodschap, die blije boodschap, ook weer mee naar huis kunnen nemen. Ja, dat wil ik u bidden, in Jezus naam. Amen. Ja, dan uh, wil ik vragen of de kinderen, als ze dat leuk vinden, naar voren willen komen. Want ik heb hier iets, uh, dat wil ik jullie laten zien. En de volwassenen, die kunnen wel meeluisteren. Vind mij, wil jij hem even openmaken? Voorzichtig hoor. Deze mag je weglaten. Ik heb hier een, uh, een ei meegenomen. En misschien hebben jullie vanochtend wel een lekker eitje bij het ontbijt gehad. Was het? Nee? Niemand? Wie heeft er een eitje? Ja? En was die lekker? En was die ook heel hard? Ja? Nou deze, moet je eens kijken. Deze is helemaal niet zo hard. Hij is kapot. Nee, niet doen. Niet. Ik zou er niet aan... Ho, ho, ho, ho. Nou, thuis hadden we een ei en, en die was nog helemaal hard. En deze gaat zomaar kapot, zie je dat? Niet aankomen voor mij. Zou er iemand hem weer kunnen maken? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik het. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, maar, ja, maar dat, dat, dat vieze drapje... Dat, dat, dat, dat, uh, bruh, nee, is er iemand anders misschien die hem kan maken? Wie wil het proberen? Jente? Denk je überhaupt dat je hem kan maken? Wie denkt, die is gewoon niet meer te maken? Ja, dat zijn... Nou, wil jij nog een keer proberen? Ja? Hij gaat proberen om een schilletjes aan elkaar te maken. Maar, en, dat, en, dat, en dat eigeel dan, en dat drapje? Ja, maar... maar ja, nou, de schilletjes een beetje bij elkaar, maar voor de rest nog niet echt. Kijk maar, is nog niet gemaakt. Nou, ik zet hem weer gauw neer. Weet je, wij kunnen heel goed dingen stuk maken. Een ei kun je stuk maken, maar niet meer heel maken. Weet je wie heel goed dingen heel kan maken? God. Weet je, zijn zoon, Jezus, die was geslagen, die was gewond, die hing aan het kruis. En die ging zelfs dood. Maar weet je wat God kan? Die kan zelfs iemand die dood is, weer levend maken, weer heel maken. En dat, ja dat wist jij al hè, ja heel goed. En daarom zijn we hier vandaag, want dat gaan we vieren. Ja, dus je kunt heel makkelijk iets kapot maken, maar wij mensen kunnen nooit meer zo'n ei helemaal kapot maken. Of als je een vaas, ik had laatst een hele mooie vaas die was stuk. Ik kan hem wel de scherven gaan lijmen, maar ik zal altijd de randjes zien. Maar God die maakt alles weer helemaal perfect heel. Dan mag je weer gaan zitten. Dank jullie wel. Nee. Nee. Je mag even je hand. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Mag zitten. nee, zitten. Jongens, gaan jullie even zitten. Want tijdens de dienst gaan we niet echt het Paasverhaal voorlezen of vertellen. Uh, maar dat wil ik nu uh, doen. En ik heb daarvoor een verhaal gezocht uit uh, de kinderbijbel. En dat gaat over Maria. En Maria die heeft Jezus gezien. En die heeft als eerste gezien dat Jezus is opgestaan. Luister maar. Ze zeggen dat ik gek ben. Dat ik een spook heb gezien. Maar ik weet wel zeker dat dat niet zo is. Ik heb Jezus met eigen ogen gezien. Hij heeft mij bij mijn eigen naam geroepen, Maria. Wat er gebeurd is? Nou, vanmorgen heel vroeg ging ik naar het graf in het tuin van Jozef van Arimathea. Ik kwam daar aan en ik zag dat de grafsteen aan de kant was gerold. Ik schrok en ik ging terug naar Petrus en Johannes en ik zei, ze hebben hem weggehaald en, en nu weten we niet meer waar ze hem neergelegd hebben. Petrus en Johannes gingen met mij mee naar het graf. Johannes ging niet naar binnen. Hij bukte en hij zag de linnen doeken liggen. Maar verder niets of niemand. Petrus ging wel het graf binnen. En hij zag behalve doeken helemaal niets. Ik was er kapot van. Petrus en Johannes gingen terug naar de anderen. Ik bleef in de tuin bij het graf. Ik moest zo verschrikkelijk huilen. Maar nu, ja want nu is Jezus dood. En zijn lichaam is ook nog weg, vreselijk. Maar weet je, opeens zag ik twee engelen in het graf zitten, in witte kleren. Eén bij het hoofdeind en één bij het voeteind. Waarom huil je? vroeg de ene engel. Nou, ze hebben mijn heer weggenomen en ik weet niet waar ze met hem naartoe zijn gegaan. Op dat moment keek ik om. Ik zag een man. Ik dacht, dat is de tuinman van Jozef die hier alles netjes houdt. Waarom huil je? vroeg ook hij. Wie zoek je? Nou, ik zei, tuinman, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan alstublieft waarom u hebt neergelegd. Want dan kan ik hem meenemen. En op dat moment noemde die man mijn naam, Maria. En opeens hoorde ik het. Opeens zag ik het. Hij is het zelf, Jezus. Meester, zei ik, u bent het. En toen was hij weer weg, zomaar opeens. Ik ben naar de anderen gegaan. Gerend heb ik. En ik heb hem verteld wat ik heb gezien. En gehoord, hij heeft mij geroepen, hij noemde mijn naam. Maria, Maria, Jezus is opgestaan. Dan gaan we nu met elkaar zingen, een kinderlied. Laten we gaan staan... The letter go We gaan zitten en dan ga ik vertellen dat uh, de kinderen naar hun eigen programma mogen. En uh, er zijn vandaag Veenart Kruimels. Dat zijn alle kinderen van 0 tot 4 jaar en die mogen mee met uh, Mayuri, Danielle en Kato. En die zitten hier recht achterin. En er zijn vandaag ook uh, Veenart Kids en die mogen mee met uh, Christa en Lianne. En uh, dan wachten we even tot de uh, kinderen allemaal weg zijn en dan uh, gaan we weer verder... En misschien kan de leiding even gaan staan, zodat de kinderen weten met wie ze mee mogen gaan. Ja. Ja, nou, doe maar. We gaan verder met zingen. Ja. We gaan nog twee liederen zingen. Hij kwam bij ons heel gewoon en Jezus alleen. Ja. En misschien is het goed om uh, met elkaar te gaan staan tijdens het zingen. Dat uh, zingt altijd lekkerder. This is weer gaan zitten. Vandaag uh, lezen we een gedeelte uit de Bijbel en dat, uh, de tekst staat uh, ook op de biemen. En dat komt uit 2 Corinthians en dat is een uh, brief van Paulus. Paulus is iemand die veel heeft rondgereisd om uh, te vertellen over uh, Jezus. Um, en hij schrijft aan uh, de eerste Christengemeente. Um, en dit stukje, daar vallen we eigenlijk midden in een verhaal... maar het is te lang om het hele gedeelte te lezen. Het is nogal ironisch geschreven. En uh, nou, dat is denk ik goed om van tevoren te beseffen. Ik lees uh, hoofdstuk 11 en dan nog een paar versen uit hoofdstuk 13. U staat me wel toe dat ik een beetje dwaas doe. Daar hebt u vast geen bezwaar tegen. Ik waak over u zoals God over u waakt... Ik heb u aan één man uitgehuwelijkd, aan Christus, en ik wil u als een bruid aan hem geven. Alleen vrees ik dat, zoals Eva door de slang op sluwe wijze bedrogen werd, uw gedachten worden weggelokt van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. U hebt er immers geen enkel bezwaar tegen dat iemand u een andere Jezus verkondigt dan wij hebben gedaan, of dat u een andere geest of een andere evangelie ontvangt dan u ontvangen hebt. Ik denk dat ik in geen enkel opzicht de mindere ben van die geweldige apostelen van u. Ook al ontbreekt het mij aan welsprekendheid, kennis bezit ik genoeg. Dat heb ik u meer dan eens op allerlei manieren bewezen. Of heb ik soms een misdaad begaan door u zonder enige vergoeding Gods evangelie te verkondigen. Wanneer ik me daarmee vernederd heb, was het alleen om u te verheffen. Andere gemeenten heb ik geplunderd door geld aan te nemen, om u van dienst te kunnen zijn... Maar tijdens mijn verblijf bij u heb ik niemand om hulp gevraagd toen ik in geldnood kwam. Het zijn de broeders uit Macedonië geweest die me hebben geholpen. Ik heb er altijd voor gewaakt, u iets te kosten en dat zal ik blijven doen. Zo zeker als de waarheid van Christus in mij is. Die roem zal ik mij nergens in Achaïe laten ontnemen. En waarom niet? Omdat ik u niet lief zou hebben? God weet dat ik dat wel doe. Ik zal mijn werk op dezelfde manier blijven doen om die apostelen de kans te ontnemen met hun gewichtdoenerij dezelfde roem oogst als wij. Schijnapostelen zijn het die zich door oneerlijk werk te gaan voordoen als apostelen van Christus. Dat is ook geen wonder, want niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht. Het ligt dus voor de hand dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid, maar ze zullen krijgen wat ze verdienen. Nogmaals, laat niemand denken dat ik een dwaas ben. Maar mocht u dat toch denken, accepteer dan ook dat ik een dwaas ben. En sta me toe dat ook ik eens opschep over mezelf. Want wat ik nu ga zeggen, komt niet van de Heer. Het is de grootspraak van een dwaas. Wanneer er zoveel zijn die zich op hun afkomst laten voorstaan, zal ik dat ook maar doen. U die zo verstandig bent, verdraagt dwaasen toch met het grootste gemak. Ten slotte verdraagt u het ook dat men u tyranniseert, uitzuigt, onderwerpt, zich boven u verheft en u beledigt. Nu, ik moet u tot mijn schande bekennen dat wij daarvoor te zwak zijn geweest. Als anderen over zichzelf durven op te scheppen, durf ik het ook. Ik ben toch maar een dwaas. Zijn zij Hebreeën? Dat ben ik ook. Zijn zij Israëlieten? Dat ben ik ook. Zijn zij nakomelingen van Abraham? Dat ben ik ook. Zijn zij dienaren van Christus? Ik ben zo gek dat ik durf te zeggen, ik nog meer. Ik heb harder gezwoegd, heb vaker gevangen gezeten... heb veel meer lijfstraffen ondergaan... ben vaker in doodsgevaar geweest... en door de joden ben ik vijfmaal met veertig min één zweepslagen gestraft. Ik ben driemaal met stokslagen gestraft... ik ben eenmaal met stenen bekogeld... en heb driemaal schipbreuk geleden. Eén keer heb ik een heel etmaal op zee rondgedreven... Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten en vreemdelingen. In gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig. Vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren. En dan laat ik al het andere nog buiten beschouwing. De druk waaronder ik dagelijks sta vanwege mijn zorg voor de gemeente. En als er iemand zwak is, dan ben ik het wel. Gaan anderen onder verleidingen gebukt? Ik word erdoor verteerd. Als ik mij dan toch op iets moet laten voorstaan, doe ik het op mijn zwakheid. De God en de Vader van de Heer Jezus, de God die moet worden geprezen tot in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. Toen ik in Damaskus was, liet de stadhouder van koning Aretas de stad afsluiten om mij gevangen te nemen. Ik kon alleen maar aan hem ontkomen, doordat ik in een mand door een venster in de muur werd neergelaten. En dan nog twee versen uit hoofdstuk 13. U wilt toch een bewijs, dat mijn woorden die van Christus zijn? Ik zeg u dat hij tegenover u niet zwak is, maar dat hij u zijn kracht toont. Dat hij gekruisigd werd pas bij zijn zwakheid, maar nu leeft hij door Gods kracht. Wij apostelen zijn net als Christus zwak, maar u zult merken dat wij, net als hij, leven door Gods kracht. Gebram. Dankjewel, uh, Marian, voor het voorlezen. Ik ben een keer uh, ontzettend afgegaan. Ik denk dat ik zo'n jaar of uh, 13, 14 was. En ik had, het was uh, begin januari, en ik had heel stoer vuurwerk bewaard. Van die rotjes. En we waren met een hele groep jongens, en ik was heel stoer. Want ik was degene die vuurwerk had, want dat gingen we samen afsteken. En terwijl we daarmee bezig waren, kwam er opeens een... Uh, politieauto om de hoek. Dus wij, uh, ik stop snel alles in mijn zak. En uh, wij allemaal en de politie die uh, draait zo zijn raampje op. Zegt zo jongens, wat zijn we aan het doen? En wij allemaal, niks, niks, niks aan het doen. De politie die kijkt zo naar ons. En precies op dat moment ontploft dat rotje in mijn zak. <laughs> Iedereen lag in een deuk. Gelukkig de politie ook. Dat was, uh, dat was mijn geluk op dat moment. Maar ik ben, ik ben ontzettend, het is leuk om nu te vertellen, maar het, op dat moment voel je je ontzettend beroerd. Je gaat echt een beetje af voor de hele groep. En ik moest volgens mij met een kapotte jas weer naar huis, dat moet je ook weer uitleggen. Dus dat was een vrij uh, ongelukkig moment. En ik merk dat, uh, na heel veel jaren kan ik me nog steeds heel goed herinneren hoe ik me op dat moment voel, Als iedereen om je heen in, uh, in lachen uitbarst om wat jou overkomt. Misschien, uh, misschien heb jij ook wel een keer zoiets meegemaakt. Op zo het moment dat je echt afgaat. Ik heb er helaas geen beeld van van mezelf, maar dat had ik het kunnen laten zien. Misschien is wel even boven gekomen, jouw moment van afgaan. Stel je voor dat ik op dit moment zou zeggen, nou weet je, daar hebben we wel beeld van. En daar gaan we nu met z'n allen naar kijken. Hoe zou dat voelen? Als wij met z'n allen gaan lachen om wat jou zou voorkomen? Ik denk dat we dat bijna allemaal buitengewoon ingewikkeld zouden vinden. Weet je, wij leven in een samenleving waarin we heel graag met z'n allen in onze kracht willen gaan staan. En wij willen elkaar... Empower. Wij willen krachtig en zelfbewust zijn. Mensen die weten wat ze willen, voor zichzelf kunnen zorgen, voor zichzelf op kunnen komen. Maar worden we daar nou ook echt sterk van? Waar vinden we echte kracht? Weet je, en worden we er nou ook mooiere mensen van? Van al dat onszelf sterk maken? Wordt de samenleving er een mooiere samenleving van? Van al die sterke mensen? Waar vinden we echte kracht? Waar worden we mooie mensen? Het verhaal van Pasen gaat ons daarbij helpen. De kerk is uh, prachtig versierd. En misschien bij jou thuis ook wel. We hebben vast allemaal een, uh, een koelkast en een kast vol met lekkere dingen om vandaag gezellig Pasen te vieren. En juist als we daar helemaal voor in de startblokken staan, is het goed om onszelf... Te laten beseffen dat Pasen eigenlijk een heel idioot feest is. Het viel me op, ik heb de Passion gekeken afgelopen donderdag en heel veel mensen met mij. En ik vind het prachtig. Maar alle mensen die bij die Passion meelopen, die vinden het allemaal zo'n mooi verhaal. Alles zit erin. En er is dan een vrouw die dan met het kruis meeloopt. En met alles wat de mensen zeggen, zegt ze: Nou, dat is een mooie gedachte. Maar. Als je nou het verhaal echt is laat landen, dan is het een compleet absurd feest. In de eerste plaats is paas een absurd feest voor niet gelovige, rationele mensen. Het kan namelijk niet. Dode mensen kunnen niet levend worden. En dat is ook precies zoals het verhaal verteld wordt. Het verhaal vertelt dat die leerlingen daar stonden en eigenlijk zelf ook zeiden, ja nee, klopt, kan niet. Maar hij staat hier voor ons. Het christelijk geloof draait om iets, vindt zijn kern in iets wat absoluut niet kan, maar toch gebeurde. En als we wat absurde overeind laten staan, dan wordt het goede nieuws... Groter. Want stel je nou eens voor dat het echt waar is. Dat een dode weer levend werd. Dan is er in deze wereld een kracht die groter en sterker is dan alle verlies en alle dood en alle verdriet. Dan is dat mooie verhaal van de Passion niet alleen maar een troost te midden van alle ellende en verdriet. Dan is het de overwinning. Op alle ellende en verdriet. Het goede nieuws is zoveel groter dan wij vaak beseffen. Het verhaal van Paas is absurd op nog een manier. Het is namelijk ook absurd voor gelovige religieuze mensen. Als wij mensen geloven in God, een beeld hebben van God... dan is God iets wat groot heilig en machtig is. Iets wat je sterk maakt. En dit beeld van God, het beeld van God wat het paasverhaal vertelt, past helemaal niet in dat plaatje. Een God die mensen wordt, zich laat uitlachen, vernederen. Alle religies hebben moeite met zo'n beeld van God. En neem bijvoorbeeld de moslims. Hebben heel veel verhalen over Jezus, dingen die wij hebben over Jezus, die zij ook hebben. Maar precies op dit punt haken ze af. In het, in het islamitische verhaal van Jezus wordt Jezus vlak voor zijn kruising omgewisseld met iemand anders. En want zelfs al is Jezus maar een profeet. Een man die zo dicht bij God gaat, kan niet afgaan. Dan zal God zelf afgaan en dat is ondenkbaar. En ook in alle andere vormen van religie. Of je nou iets hebt met boeddhisme of, of wat dan ook. God en religie zijn bedoeld om ons sterker te maken. Om ons in balans te brengen. Om ons te verlichten. En zelfs als met voetbal als de godenzoon het veld opgaan, Dan willen we dat ze glorieus de overwinning behalen. We willen niet dat ze met 10-0 worden ingemaakt en huilend van het veld gaan. En dat is precies wat onze God doet. En ook daar geldt. Hoe meer we het absurde van Pasen overeind laten staan, hoe groter het goede nieuws wordt. Want stel je nou eens voor dat het waar is. Dat die hoge, heilige, machtige God zo dichtbij komt, zich zo geeft. Hoeveel liefde zit daarin? Hoe gaaf is zo'n God? Tertullianus, een van de kerkvaders, heeft al in de tweede of derde eeuw gezegd, ik geloof omdat het absurd is. En de redenering is dan, dit verhaal is zo bizar, zo idioot. Dit had geen mens kunnen verzinnen. Als wij mensen een verhaal bedacht hadden, dan was dat een triomfantelijk, krachtig, geloofwaardig verhaal geweest. Niet zo'n idioot verhaal als dit. En als dat idiote verhaal ook nog eens de grootste beweging wordt in de geschiedenis van de mensheid. Dan moet het wel waar zijn. Dan moet het van buiten mensen komen. Dan moet het van God zelf zijn. Maar dit absurde verhaal vraagt er wel om dat we een stap zetten. Namelijk dat we dat idioten, dat absurde aanvaarden. En alleen al door hier samen de kerk te versieren en dit paasfeest te vieren, maken we onszelf kwetsbaar. Gaan we in onze zwakheid staan. Gaan we samen zeggen, wij geloven dat idioten waar is. En dat doen we niet omdat we het zo'n briljant verhaal vinden. Of omdat het zo'n geweldig systeem is of theorie die mensen bedacht hebben. Dat doen we alleen maar omdat we aanvaarden dat dit is wat God van zichzelf laat zien. Dat dit de weg is die God zelf wijst naar het geluk. Paulus heeft al gezegd, het is voor de Joden een aanstoot. Het is voor Grieken dwaasheid. Maar het is Gods wijsheid en Gods kracht. Door dit absurde verhaal te aanvaarden, stappen we Gods wijsheid en Gods kracht binnen. Dit samen geloven. Dat is een geloof wat reddend en bevrijdend is. En het is een stap om in die zwakheid te gaan staan. Maar Pasen is niet alleen iets... wat we geloven. Pasen is ook iets... wat gebeurt. In je leven. In de wereld om je heen. Wat Jezus laat zien... in dat verhaal van Pasen. In zijn lijden, sterven... en opstanding. Is dat uitzwakheid... ...uitleiden, nieuw leven en nieuwe kracht bloeit. Dat dit, deze tegendraadse weg, dwars tegen alles wat de wereld om ons heen en alle religies ons vertellen laten zien... ...dat dit de weg is naar een nieuwe toekomst. Dat is wat Jezus laat zien. En dat is wat in al zijn onderwijs al zit. Elke keer opnieuw vertelt Jezus het, laat Jezus het zien... Wie bereid is om zijn leven te verliezen, die zal het vinden. En dat zegt Jezus niet alleen, dat leeft hij ook. Hier in dit verhaal van Pasen. Wie zijn leven verliest, die zal het vinden. We zijn um, als deze gemeente een heel jaar lang bezig met discipleschap. En vandaag op Pasen komen we bij de kern van wat discipelschap nou eigenlijk is. Discipelschap is in de kern dat je Jezus navolgt in die beweging. Door de dood naar het leven. Door het lijden naar een nieuwe toekomst. Jezus navolgen in zijn dood en opstanding. En dat die beweging een drive wordt in het leven van een discipel. In alle facetten, telkens weer opnieuw. Dat is waar discipleschap de kern raakt. Pasen laat ons het mysterie van het christelijk geloof zien. Namelijk dat dat wat Jezus hier doet, dat dat een kracht wordt, dat dat gebeurt in de levens van de mensen die hem volgen. Als mensen hier op het podium staan, en gelukkig gebeurt dat regelmatig. Om een getuigenis af te leggen van hun geloof, van wat God in hun leven gedaan heeft, dan is dat wat ze vertellen. Dat God in hun leven aan het werk gegaan is. Dat ze veel hebben achtergelaten, maar tegelijkertijd opnieuw tot leven zijn gekomen. En dat is niet iets wat je kan pakken. Dat is niet iets wat je kan veroveren. Dat begint met loslaten. Met zwak zijn. Met alles uit je handen leggen en er dan tot je stomme verbazing achterkomen dat God zelf opnieuw begint te scheppen. Het is de beweging van op je knieën vallen om juist zo door God overeind gezet te worden. Die beweging is de beweging van Pasen. Hoe zwakker wij worden, hoe groter Gods kracht kan zijn. Weet je, wij zeggen heel vaak tegen elkaar, weet je wat nou het unieke van het christelijk geloof is? Dat je het niet zelf hoeft te doen. Dat je alles uit genade mag ontvangen. Weet je, en dat is waar. Maar dat betekent dus ook dat het christelijk geloof hier uniek in is. Dat het meer dan welke religie dan ook oog heeft voor de zwakheid, het onvermogen en het falen van mensen. En dat is veel ingewikkelder om heel sterk te onderstreven, maar het is wel waar. Sterker nog, ik vind het zelf een van de sterkste punten van het christelijk geloof. Dat het kwaad zo vreselijk diep peilt. Alle andere religies en filosofieën zijn uiteindelijk allemaal verschillende varianten van onderschattingen van de kracht van het kwaad. We gaan de problemen in de wereld in ons eigen leven niet oplossen. Door met z'n allen een beetje ons best te doen. Op wat voor manier dan ook. We gaan, we gaan de problemen niet oplossen. Door vol onze schouders erachter te zetten. De wereld is prachtig. Er zit ongelooflijk veel schoonheid in onszelf. Maar we zijn vol onvermogen om die schoonheid ook werkelijk tot bloei te laten komen. En als we daar zijn. Als we dat onvermogen beseffen en beleiden, dan gebeurt het onmogelijke. Namelijk dat we door God zelf overeind getrokken worden. Hoe zwakker wij zijn, hoe meer Gods kracht de ruimte krijgt. Dat is het mysterie van Pasen, van het christelijk geloof. We sterven met Jezus, in de hoop om ook met hem uit de dood op te staan. En dat begint bij in je zwakheid gaan staan. Pasen is iets wat we geloven. Het is iets wat gebeurt in ons leven. Maar Pasen in je zwakheid gaan staan is ook iets wat je doet. Het is ook een way of life. En dat laat Paulus in een hele concrete casus zien in het verhaal wat Marianne net gelezen heeft. De gemeente Korinthe was door, door Paulus geplant. En inmiddels was Paulus weer verder en er was een, een groepje voorgangers, sprekers, leiders in die gemeente gekomen. Die eigenlijk de gemeente een beetje opzetten tegen Paulus. En die mensen vertelden een verhaal wat wel over Jezus ging, maar toch ook anders dan het verhaal wat Paulus verteld had. En wat die, wat die mensen zeiden was, weet je, Jezus, de Heilige Geest... Dat zijn eigenlijk een soort superkrachten. Geloof in Jezus. Weet je. En dan word je iemand. Geloof in Jezus. Je stroomt vol kracht. Geloof in Jezus. en Je wordt gezegend en het gaat goed met je. Geloof in Jezus. En dan ben je iemand. Daar kun je mee voor de dag komen. En dat is een Jezus die perfect past in de grieks Romeinse cultuur. Van jezelf breed maken en stoer zijn. Maar het is niet meer... De Jezus van Pasen. Het is niet meer dat absurde, idiote verhaal. Dat de hoop van de wereld ligt in een gekruisigde Jood. En wat je, en wat je kreeg in die gemeente, weet je, als je, als je zo'n Jezus hebt, zeg maar Jezus als superkracht. Hè, dan word je, als je die Jezus volgt, een super en, en En als je het echt heel goed doet, dan word je een superapostel. Dus je kunt je het sfeertje een beetje voorstellen van, van mensen die tegen elkaar opbieden, die willen wat er zijn. En er hoorde ook bij dat Paulus een beetje weggezet werd. Een beetje als een sukkel. Want weet je, Paulus was niet een man, was een man met heel veel kracht, maar niet een man van glitter en glamour. Waar het vanaf spatte, die er geweldig uitzag. En zo fantastisch waren ze preken, blijkbaar niet. En, en en Paulus was ook een man, er hing toch een beetje een sfeertje omheen... en hij had overal akkefietjes en problemen, kwam regelmatig in de gevangenis terecht. Weet je, Paulus was niet een man waarmee je aan kon komen zetten op een gala in Korinthe. Niet. En sterker nog, weet je, Paulus loopt tegen zoveel tegenslag aan en zoveel problemen aan. Moeten we ook niet een beetje aan die man gaan twijfelen. Weet je, als je bij God hoort, als je vol bent van Jezus en hem dient... Dan gaat God je toch zegenen. En als iemand zoveel tegenslag heeft als Paulus, dan moet, dan moet God hem toch wel in de steek gelaten hebben. En zelfs, zelfs het verhaal van het geld keert zich tegen hem. Paulus heeft nooit iets aangenomen van de gemeente. En die apostelen zeggen, nou weet je, als je apost bent, als je Jezus dient, dan heb je recht op eer en status en, en inkomen. En Paulus die voelt zelf ook al aan dat hij op zijn minst een twijfelgeval is. Daarom heeft hij ook nooit geld aangenomen. En Paulus zet in deze brief die discussie helemaal op scherp. De gemeente in Korinthe moet kiezen. Of Jezus als superkracht. Of het verhaal van een gekruisigde Jood als redding voor de wereld. Het is één van de twee, maar het gaat niet samen. En dan kan je een beetje het gevoel krijgen dat, dat Paulus meegaat in het sfeertje. Paulus ook een beetje opscheppen. Zij dienaren van Christus, oh, ik nog veel meer. Weet je wat ik allemaal gedaan heb? En dan komt die hele lijst. Het is ironie. En we moeten samen proberen Paulus een beetje te begrijpen wat hij hier doet. Um, wij Nederlanders, wij hebben een bloedhekel aan opscheppen. En weet je hoe dat komt? Omdat wij een door en door christelijke cultuur zijn. Romeinen hadden helemaal geen moeite met opscheppen. In de Romeinse cultuur was het heel gebruikelijk om jezelf groot te maken en, en het uit te venten. Heel bekend is het uh, voorbeeld van keizer Augustus die pamfletten laat drukken met alles wat hij gepresteerd heeft. Het is iets te lang om helemaal voor te lezen, maar ik heb een klein stukje eruit. Um, Ilse, als je het wilt beamen, dan zal ik het uh, voorlezen. Um, Keizer Augustus die, die laat dan een pamflet drukken en verspreiden. En daar staat onder andere op. Ongeveer 500.000 Romeinse burgers hebben als soldaat onder mij gediend. 600 schepen heb ik buitgemaakt. Twee keer heb ik te voet een triomftocht gehouden. Drie keer in een wagen. 21 keer heb ik de titel imperator gekregen. Wegens mijn overwinning heeft de Senaat 55 keer tot een dankfeest besloten. In mijn triomftochten zijn 9 koningen en prinsen voor mijn wagen uitgevoerd. Ik ben 13 keer consul geweest en heb voor het 37ste jaar macht... Alsof ik volkstribuun ben. Vier keer heb ik met eigen geld de schatkist gesteund. Vele tempels en grote gebouwen heb ik laten bouwen. Waarvan verschillende op privé terrein. Drie keer heb ik onder mijn eigen naam gladiatoren gevechten gegeven. En vijf keer onder de naam van mijn zoons of kleinzoons. En de snaten en het hele volk van Rome hebben mij de titel vader des vaderlands gegeven. Nou, dat gaat dan een paar aviertjes zo door. Er werd gedrukt en verspreid. En dat was de sfeer, ook in Korinthe. En de mensen zeg maar, gingen dat nadoen hè, in hun eigen leven en ook in de kerk. Het is dus wat je je moet voorstellen dat het zo'n sfeertje was dat mensen zeiden van nou, oh, ik heb al acht keer een visioen gehad, ik heb al twintig keer in tongen gesproken, ik heb al tachtig mensen bekeerd, ik ben uh, zoveel mensen heb ik de handen opgelegd en genezen. Dat iemand anders zei, nou oh, maar ik, en dan kwam er weer zo'n lijst wat hij allemaal gedaan had. En in die sfeer knalt Paulus er een keer doorheen. En Paulus zegt, oh, jullie kunnen opscheppen. Ik ga ook opscheppen. Let op, ik ga ontzettend opscheppen. Komt-ie. Zes keer ben ik afgegaan voor een volle zaal. Meer dan vijftig mensen zijn tijdens mijn preken in slaap gevallen. Drie keer ben ik met tomaten bekogeld. Overal waar ik een stad binnenkom, word ik uitgelachen, achterna gezeten, in elkaar geslagen. Kom ik in de gevangenis terecht. Vijf keer ben ik met pek en veren de stad weer uitgejaagd. Ik heb nauwelijks te eten, kom om van de honger. En elk schip waar ik mijn voet op zet, gaat naar de kelder. Overal waar ik kom, waken mensen mij belachelijk. Let op, ik ben de grootste... Loser, sorry hoor, ik moet niet zeggen. <lacht> Blijkbaar toch, uh, hele mooie bloemen, ja. <lacht> ah, hij komt niet, nou, ja, laat maar. <lacht> <Ja>. <lacht> um, waar was ik? Paulus was aan het opscheppen, ja. En hij, uh, hij maakt zo'n heel lijstje af en hij zegt, ik krijg nergens te eten. Ik, ik, ben, ik word overal, met al mijn schepen gaan naar de kelder. Ik, eh, ik heb pech overal waar ik kom en ik word uitgelachen. En dan op klap op de vuurpijl, helemaal aan eraan komt dat verhaal over de maskers. En moet je je voorstellen: in het Romeinse leger, de hoogste onderscheiding die een soldaat kon krijgen, Dat was als je als eerste bij een beleging op de muur van de vijand was. Je, je kent die beelden wel uit films van die ladders die dan tegen de muur opgaan. Dat is natuurlijk ontzettend moedig als je dan zo'n ladder opstormt. Maar de eerste soldaat op de muur, die kreeg. Een onderscheiding, dat was de hoogste wat je kon halen. Meestal werden ze postuum uitgedeeld. Dat was, dat was niet heel uh, veilig. Paulus zegt, weet je, weet je wat mijn grootste heldendaad is? Toen ik net apostel was. Het eerste wat ik gedaan heb, toen het echt spannend werd, was ik de eerste die over de muur er weer vandoor was. Mijn eerste heldendaad was dat ik als een haas vandoor ging met mijn staart tussen de benen toen het echt spannend werd. Dat ben ik. Nog meer tomaten, kom maar. Dit is Paulus. En tegenover al die afgangen, tegenover al dat loserige wat mij overkomen is, heb ik maar één ding in mijn leven. Één ding waar ik trots op ben. Jezus. Hij alleen. Alles wat ik ben, ben ik door Hem. En in die lange lijst van bloepers, die Paulus van zichzelf vertelt, laat hij het evangelie zien. Die tegendraadse weg naar het geluk. Dit, zegt Paulus, dit is waar hoop ligt. Die weg gaan, de weg van Pasen. Dat is het evangelie. Ik ben zwak. Ik heb niets in mijn leven om sterk om te zijn, om trots op te zijn. Hier ga ik instaan. En alle kracht verwacht ik van Jezus. Hij maakt mij sterk. En alleen zo stellen we wat voor. Dat is het verhaal wat Jezus vertelt. In mijn zwakheid ben ik sterk. Door hierin te gaan staan, door dit te vertellen, krijgt Gods kracht de ruimte. Al die grote, patserige dingen. Al die dingen waar je goed in bent en waar je waar je hoog van opgeeft, die gaan jou niet redden. Het enige wat je redt is Jezus en wat Hij gedaan heeft. En dat is niet alleen een waarheid die Paulus gelooft. Dat is de weg die hij gaat in zijn leven. Dat is hoe hij discipel is van Jezus. Hoe hij zijn Heer Volgt. Het is die omgekeerde weg van het koninkrijk van God. Die weg van de andere wang, van je vijand liefhebben. Van dat koninkrijk wat er is voor de verdrukten, voor de armen, voor de treurenden, voor de zachtmoedigen. Die weg gaan. Achter Jezus aan. Daar ligt hoop. Daar ligt toekomst. Dan wordt Pasen. Een way of life. En in hoofdstuk 13, daar hebben we die twee versen van gelezen. Mogen we die nog zien, Ilse? In deze twee versen legt hij dat hele verhaal terug in het verhaal van Pasen. Kijk, zegt hij. Kijk naar mijn leven. Dat is wat Jezus heeft laten zien. Een leven in zwakheid. Daar ontstaat de kracht van God. Als wij in onze zwakheid gaan staan, als we van Pasen onze way of life maken, dan volgen we Jezus. Dat is waar het goede nieuws naar voren komt, gaat glanzen. En dat is een tegendraadse weg. Een weg die anders is dan alle religies laten zien. En als je dat doet... Als jij met Paulus hier in Jezus volgt, hoe gaat je leven er dan uitzien? Als dat van Paulus. Als dat van Jezus. En daarmee kun je misschien niet aankomen op een gala in Korinthe. Of bij je familie, of, of op de universiteit, of op je werk. Misschien niet. Maar dit is de weg van Gods wijsheid. Overal waar we in ons leven deze weg gaan, in welk facet dan ook, zal er een grote kracht loskomen. Daar gebeurt wat Jezus heeft laten zien, wat Paulus ons hier verteld heeft. Daar gaan we een leven leiden wat er van buiten zwak uitziet. Maar wat tegelijkertijd boordevol is van Gods kracht. En die zwakheid waar we in gaan staan, is niet vernederend of soft. Niet iets om bang voor te zijn. Het enige wat die zwakheid kapot maakt, is ons ego, onze trots, onze angst, onze boosheid. Maar die zwakheid maakt ons juist mens. Jezus was geen loser omdat hij aan het kruis hing. Hij was de moedigste mens die ooit geleefd heeft. Het was een doelbewuste keuze. Om die weg te gaan in de volste overtuiging dat dat zijn roeping was. Dat zijn vader hem die weg wees. En dat daar hoop en toekomst lag voor de hele wereld. En Jezus volgen op die weg zoals Paulus doet, zoals Jezus ons oproept. Om Pasen te geloven. Om ons leven ervoor open te zetten om het te laten gebeuren. Om het onze way of life te maken. Is een bewuste keuze om Jezus hierin te volgen. Om een leven te leiden wat zwak is van de buitenkant. Maar juist daardoor vol van Gods kracht. Dan wordt het Pasen. Niet alleen aan de buitenkant. Maar in ons leven, in de gemeenschap en in de Ronde Venen. De eerste stap. De eerste stap om in onze zwakheid te gaan staan. Is je niet schamen voor Jezus. Jezus heeft zich ook niet geschaamd voor jou. Jezus is afgegaan, uitgelachen, in elkaar geslagen en vernederd. Omdat hij opkwam voor jou. Laat die liefde zo diep in je doordringen. Laat die liefde je meer raken, je dieper raken. Dan al jouw angst en al jouw schaamte. En laat die liefde je brengen om Jezus te omarmen en om de weg te gaan achter hem aan. Een paar toepassingen om het verhaal mee af te sluiten. In de eerste plaats, we gaan naar uh, het van allerlei lekkers klaar. Dus de uitnodiging is om straks lekker te blijven koffie drinken. En om dat echt gezellig te maken... Uh, spreken met elkaar af dat iedereen aan elkaar... naar zijn grootste afgang mag vragen. Het zou natuurlijk leuk zijn als je het vertelt. En het allerleukste is dat ik al geweest ben. Maar goed. Tweede. Um, een van de manieren om in je zwakheid te gaan staan... is werken aan bescheidenheid. Weet je, bescheidenheid is niet voor niks een christelijke deugd. Het past helemaal in dit verhaal. En bescheiden zijn betekent vooral... Uh, niet tegen elkaar opboksen, niet uh, jezelf voortdurend sterker maken, niet overal bovenuit willen als iemand anders iets goeds vertelt. En als je dat doet, zal je merken dat als je in je zwakheid gaat staan, dat in de eerste plaats werkt tussen mensen. Als wij in onze kracht gaan staan, dan kom je als mensen tegenover elkaar te staan. Maar waar je in je zwakheid gaat staan, daar wordt het evangelie voelbaar. Dat is een hartelijke uitnodiging. Derde, durf je zwakheid onder ogen te zien. En de beste manier is, om in alle stilte het gewoon eens voor jezelf op een rijtje te zetten. Al die dingen waar jij in faalt, wat jij niet kan, en het dan in gebed bij God te brengen. En het allermooiste zou zijn, als je een groepje kan vinden, twee, drie mensen, misschien meer, waar het zo veilig en zo vertrouwd is, dat je dit met elkaar kan delen. Je zal ontdekken, als je zo'n groepje in je leven hebt, hoe bevrijdend dat is. Een groep mensen waarin je niet voortdurend jezelf sterk hoeft te maken, niet tegen elkaar op hoeft te boksen, niet je positie hoeft te verdedigen. Maar waar je gewoon mag zijn. Kind van God, volgeling van Jezus. Een groep mensen waar je mag voelen, Jezus alleen is genoeg. Durf je zwakheid onder ogen te zien. Je zal ontdekken, als je dat durft, je staat in je zwakheid. Dat dan het goede nieuws zo ongelooflijk veel groter wordt. Dan kan je vol overgave Pasen vieren. Dan is het een overwinning. Ondanks al onze zwakheid. Op al die dingen die wij niet kunnen overwinnen. Zoals dus laatste: vier Pasen. Zullen we samen bidden? Grote en goede God. Wat een grote en bijzondere God bent u. Wat gaat uw wijsheid en uw kracht, onze wijsheid en kracht, ver te boven. Wat zult u soms lachen om al ons geploeter en al ons gezwoeg. Ja, maar wat houdt u veel van ons. Help ons om te stoppen met... Eindeloos proberen met onze handen naar u uit te strekken. En geef dat we elke keer wanneer we dat doen mogen ervaren dat dit verhaal waar is. Laat het Pasen worden in ons leven. Geef Heer dat we loslaten, sterven, elke keer opnieuw, elke keer op een diepe niveau. Om steeds weer te ontdekken hoe u ons opnieuw tot leven wekt. Geef ons de moed om in onze zwakheid te gaan staan. Ja, dat is ons gebed en ons verlangen. In Jezus naam. Amen. We gaan uh, luisteren naar muziek. Zeg tegen. Dankjewel, prachtig. We gaan, uh, gaan samen Avondmaal vieren. En het, uh, het verhaal van de twee mensen op weg naar Emmers vind ik zelf een van de mooiste verhalen. Wat uitlegt wat Avondmaal eigenlijk is. Twee mensen onderweg, um, zonder dat ze doorhebben dat Jezus bij hen is. En wanneer gaan de ogen open? Op het moment dat het brood gebroken wordt. Dan is het paas. Dan staat Jezus tussen hen in. En eigenlijk is dat wat bij elk avondmaal opnieuw gebeurt. We zijn onderweg in deze wereld, overkomt ons van alles. Heftige dingen soms, verdrietige dingen. Maar op het moment dat we het brood breken, dan is hij er. Dan wordt het Pasen. Dan zitten we met hem om tafel. En dan proeven we, drinken we, eten we de hoop. Dan weten we dat we onderweg zijn. Onderdeel van zijn koninkrijk. Dat eens de wereld zal vervullen. Dat is Pasen. Stel je die opluchting voor... Van die mensen, de vreugde, de, de, wat in hun loskwam. Toen dat gebeurde. Ah, dat is wat het avondmaal Jou wil geven, wat we vieren. En er is geen mooier moment om avondmaal te vieren. Vind ik persoonlijk. Dan op paasmorgen. Toen Jezus het avondmaal instelde. Um, toen vierden ze Pesachfeest. Een van de belangrijkste Joodse feesten. En um, het brood ging rond. En de, de, de belangrijkste moment uit dat feest paste Jezus op zichzelf toe en de beker met wijn, de beker die aan het eind van het feest rondging, dat was eigenlijk de toast. Ik kom zelf uit een, uh, een orthodox protestantse kerk en, en mijn doom heel vroeger, die zei altijd de beker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen, misschien ken je die formules, um, dat is een hele oude manier om te, hetzelfde te zeggen, namelijk dat het de toast is. En Jezus zegt, die beker wordt vanaf nu de toast op het nieuwe verbond dat in mijn bloed gesloten wordt. Met Pasen, met mijn dood en opstanding, stappen we een nieuw tijdperk binnen. Een nieuwe manier om voor God en mensen, om met elkaar om te gaan. Wij leven met God in deze wereld als burgers van zijn koninkrijk. Op grond van zijn bloed. Op grond van wat hij voor ons gedaan heeft. En daarom mag ik vanmorgen zeggen, dit avondmaal is voor zwakke mensen. Voor mensen die niet sterk willen zijn, maar die in hun zwakheid willen gaan staan. En hier hun kracht willen zoeken in Jezus alleen. Om van deze tafel te lopen, achter Jezus aan, achter Paulus aan. Zwak van de buitenkant, maar vol van Gods kracht. Als je dat van jezelf kan zeggen, als je daaraan mee wil doen, ben je van harte uitgenodigd om je aan te sluiten. En omdat het paas is, omdat het feest is, om dat gevoel van die toast mee te geven, vieren we het avondmaal vandaag met bubbels. Omdat het feest is. We doen we het ook een beetje anders dan we het in de Veenhaardkerk gewend zijn. Ik zal straks het brood breken en dan kan iedereen bij mij langskomen om een stukje brood te halen. Je mag dan als je hier langskomt een glas meenemen. En als we allemaal weer zitten, dan zal ik uh, de beker heffen en dan zullen we samen drinken. En als we dat gedaan hebben, dan wensen we elkaar, de Heer is waarlijk opgestaan. Wordt vanzelf duidelijk. Eén hele praktische mededeling, we willen de glazen graag nog een keer gebruiken. Dus al zijn plastic glazen, niet kapot maken of weggooien, je kan ze straks, uh, straks inleveren. Voordat we dat gaan doen, gaan we eerst samen bidden. Bidden voor ons, voor de wereld om ons heen. En um, ik zal het gebed, er zijn twee dingen over het gebed. Ik zal het afsluiten met het, onze vader, dat wordt gebeamd, van harte uitgenodigd om mee te bidden. En er is nog één, uh, één mededeling daarvoor, als het, uh, Arjan Kraak, dat is de vader van Paul Kraak. Um, Paul en Hilde, als je wat vaker in de Veenartkerk komt, dan uh, ken je Paul en Hilde wel. Het is, uh, zijn vader is afgelopen vrijdag overleden. Het is buitengewoon snel gegaan. Zijn vader heeft met kerst te horen gekregen dat hij uh, ziek was. En uh, hij is uh, met Goede Vrijdag overleden. Um, ik denk, hij kan uit wilnis. Ik denk dat verschillende mensen hem wel kennen. Hij werkt op het Veenlander Misschien heb je hem daarvan kent. Um, Paul vertelde dat zijn vader uh, ja, in de laatste uren veel gehad heeft aan zijn geloof. Nou, dat is mooi. En Pasen is uh, eigenlijk een prachtige zondag om dit soort berichten af te kondigen. Dit is niet het einde. En zo mogen we ook uh, bidden voor Paul en Hilde en voor ons allemaal. Zullen we dat doen? Goede God en Vader. Vanuit een wereld die op allerlei manieren gebroken is, komen we bij u. Met lege handen. Met uitgestoken armen. Heer, en we, we leggen het verdriet in ons leven voor u neer. En in eerste plaats... Bidden we samen met Paul en Hilde en hun gezin en hun familie heer, voor het verdriet wat, uh, wat hun is overkomen, het overlijden van de vader van Paul. Heer, dat is het verdriet wat, uh, wat we allemaal in ons leven ervaren. Vroeg of laat overlijden de mensen waar we ongelooflijk veel van houden. En Er zitten hier veel mensen in de kerk die ook uh, verlies hebben meegemaakt, misschien recent, misschien wat verder weg. Wonden die we misschien diep weggestopt hebben. En op deze paasmorgen leggen we al ons verdriet voor u neer. En we willen bidden, Heer. Geef dat het ook voor dat verdriet Pasen wordt. Dank u wel voor de onuitsprekelijke hoop dat dat verdriet niet het laatste woord heeft, maar het nieuwe leven. Heer, wat een groot God bent u. En wat een hoop geeft u ons. Geef dat die hoop ons leven binnenstroomt en ook het gezin en de familie van Paul en Hilde. Dat bidden we met heel ons hart. En dat bidden we voor, uh, voor heel ons leven. Voor alle dingen die in ons leven aan de hand zijn. Voor al ons onvermogen, voor al ons verdriet. Verandert u het in hoop. Laat ons zien hoe groot u bent. Hoe geweldig het goede nieuws is. Overweldig ons met uw liefde. Heer, en maak ons bereid de weg te volgen achter u aan. En we bidden dat uit een wereld die dat ontzettend hard nodig heeft. Heer, maak deze wereld zwak. Maak mensen mens. Heer, laat ons niet denken dat we halve goden zijn. Maar geef dat er ruimte komt om aan het werk te gaan. En open onze ogen voor al die plekken. Waar het allang Pasen is in deze wereld. Al die harten van mensen. Al die plekken in deze wereld. Al die kleine puntjes van licht. Laat ze ons zien. Laat ze ons moed geven. Heer, we vieren samen het avondmaal. Heer, geef dat het wordt als toen in emmeus. Dat waar het brood gebroken wordt en de wijn vloeit, dat u binnenkomt. En geef dat het boven alles... Over u gaat. Heer, we willen samen bidden. Het gebed dat u ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemel woont. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Een uh, eerdere brief aan de mensen in Korinthe vertelt Paulus over het avondmaal. En hij vertelt dat we dat vieren omdat Jezus ons dat heeft opgedragen.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 Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de breken drinkt, verkondigt u het dood van de Heer, totdat hij komt. Het brood dat we breken is de eenheid met het lichaam van Christus. Neem, eet en gedenk en geloof dat het lichaam van Christus gebroken is tot een volkomen verzoening. Van al onze zonde. Mag ik mensen uitnodigen om bij mij een stukje brood te komen halen? Het werkt het beste van achter naar voren. Dus laten we gaan staan. De beker met wijn is het toast op het nieuwe verbond dat in zijn bloed gesloten is. Neemt. Drink alle eruit en gedenk en geloof dat het bloed van Christus vergoten is tot een volkomen vernieuwing van heel ons leven en van heel deze aarde. De Heer is waarlijk opgestaan. Laten we elkaar toewensen, de Heer is waarlijk opgestaan en dan sluiten we af met uh, U zei de glorie. gaan zitten. Ik heb nog een uh, paar uh, mededelingen. Gerham zei het al dat er uh, in de hal uh, koffie en thee is en uh, nou, er staat genoeg uh, lekkers, dus geniet ervan. Um, we geven als veenatkerk ook altijd uh, bloemen weg en uh, deze week gaan de, de bloemen naar uh, Jan Kompier en hij komt uit uh, Wavenveen. En um, ja, hij uh, interesseert zich heel erg voor de geschiedenis en uh, de mensen in de Ronde Venen en, uh, en hij verzamelt allerlei uh, uh, voorwerpen en heeft ook een museum, het Boldermuseum. En uh, nou, we vinden het leuk om de bloemen eens een keertje aan hem uh, te geven. Um, en je kunt er ook een keertje kijken. Uh, dan uh, doen we als Veenhoortkerk uh, uh, verschillende cursussen geven... Uh, Bijna begint de introductiecursus, dat is uh, 13 mei. En de introductiecursus is voor uh, mensen die bijvoorbeeld al een tijdje in de Veenertkerk komen en uh, benieuwd zijn, uh, nou, wat is de Veenertkerk nou precies? Uh, hoe kijken ze tegen de Bijbel aan? Wat is hun uh, visie? Uh, nou, kom je hier al een tijdje en denk je van, nou, ik wil eigenlijk wel meer weten. Uh, nou, dan ben je van harte uitgenodigd om aan deze cursussen uh, deel te nemen. En je kunt je opgeven bij uh, Gerbrand. Uh, dan na de collecte uh, wordt wat uitgedeeld. Dat is uh, dit mooie kruisje, is dus van hout. Uh, gemaakt door iemand hier uit de, de gemeente, Frans. Um, en het is de bedoeling dat uh, als dit rondgaat dat de kinderen... De eentje mogen pakken. En als uh, gezin eentje nog, zeg maar. Want we weten niet helemaal zeker of we genoeg hebben. Stel dat er straks nou uh, nog wat over is, dan uh, mag je natuurlijk nog eentje pakken. Uh, maar in ieder geval uh, de kinderen en als uh, gezin nog eentje. Uh, dan uh, hebben we ook elke maand een collectedoel En uh, Gerom gaat er wat meer over vertellen. Ja. Ja. <laughs> we, hebben, we hebben een heel gaaf collectedoel deze maand. We gaan collecteren voor het Kleiklooster. En het Kleiklooster is een, uh, een groep mensen in Amsterdam die, uh, die met elkaar iets heel bijzonders zijn begonnen. Johannes is in ons midden uh, en die gaat er wat meer over vertellen. Want Johannes is toekomstig bewoner van het Kleiklooster. En uh, Johannes, zou jij ons iets willen vertellen? Kijk eens. Ja, um, allereerst uh, heel erg bedankt dat ik hier uh, mag komen, maar vooral dat jullie een heel deze maand voor het klijkloos gaan collecteren, dat vind ik echt heel tof, dat wil ik eerst gezegd hebben. Um, en daarnaast, ja, wat het klijkloos is, um, het staat deels op, hier op, uh, naast mij, uh, wij zijn eigenlijk gewoon met een groepje mensen gaan wij in een grote flat wonen in, in de Bijlmer, hier eigenlijk vlakbij. Ik ben op de fiets, dus het is echt fietsbaar zeg maar in een uurtje ongeveer, uh, hier vandaan, echt uh, om de hoek zou je bijna zeggen. Um, in die grote flat gaan we met acht volwassenen, vijf kinderen, verdeeld over ongeveer vijf huizen, wonen. Uh, en daarnaast hebben we een grote extra woning met uh, gastenkamers, een, een kapel en een buurtkamer. En wat we daar eigenlijk willen doen met elkaar is een hele gastvrije plek creëren waarbij we vanuit ons geloof, uh, uh, uh, onze, met ons geloof onze... Uh, de, dat zeg het weer verkeerd. Um, um, wat we daar eigenlijk willen doen is dus inderdaad dus een gastvrije plek creëren en... Op deze manier eigenlijk ons geloof hand en voeten geven. Dus dat het gaat heel erg over. Um, ik geloof allemaal mooie dingen en dat is allemaal heel leuk. Maar wat betekent dat nou eigenlijk als ik dat gewoon vormgeef in hand en voeten? Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan in de buurt? Um, dus dat gaan we doen. Uh, mensen kunnen tijdelijk ondak bij ons krijgen. Mensen kunnen gewoon even langskomen voor een kop koffie. Um, of meedoen in de. Elke avond is er avondgebed en wellicht ook elke ochtend. Of meedoen in onze tuin. We hebben sinds. Uh, aanstaande Zaterdag krijgen we een groot stuk grond vlakbij van het stadsdeel... ...waar we een tuin gaan beginnen. Ik heb gisteren even gekeken, het is best wel het is iets van 3000 vierkante meter. Ik weet nog niet precies hoe we dat gaan doen. Um, maar ik heb het natuurlijk met beide handen aangegeven, ...omdat het heel erg leuk is om gelijk met de, het buurthuis er in de buurt... ...met de kinderen uh, moest, uh, te gaan moestuinieren op die plek. Uh, heel verhaal, ik hou het kort, ik zal afronden... Um, wij vinden het een heel tof project en we geloof dat we heel veel goeds kunnen betekenen in die omgeving, in de Bijlmer, in de K-buurt. Um, en inderdaad kost het een beetje geld en daarom ben ik heel blij dat jullie deze maand daarvoor willen collecteren. Um, mocht je er meer van weten, spreek me straks aan of ga naar kleikloos.nl. Um, dan vind je ook meer informatie. Ik, ik ga er nog even iets aan toevoegen ik blijf even staan. Kijk, dit is, dit is mooi. Kijk, dit is een groep mensen met exact dezelfde visie als de Veenartkerk in een totaal andere context die een manier hebben gevonden om vol van Jezus hun omgeving te omarmen. Dat, dat is wat, zoals wij het noemen. Um, en het is te fietsen. Weet je, als je in de goede kant van Meidracht woont... en je gaat uit je dakraam kijken, dan kan je ze zien. Ik zou het heel gaaf vinden als er iets meer ontstond... tussen deze gemeente en die gemeente. Omdat we heel veel van elkaar kunnen leren. Ik weet, er zijn wel een aantal moestuiniers hier in de gemeente. Als je hulp nodig hebt, uh, <laughs> meld je aan. Uh, deze broer woont heel dichtbij en doet iets fantastisch. Laten we dat van onthouden. Dus... Niet alleen geld, maar laten we meer banden leggen. Hé, hey, fantastisch dat je er bent. Hey. En we gaan met elkaar het laatste lied zingen. Een loflied, een feestlied. Dus we kunnen inderdaad gaan lekker staan.